Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een spannende dag in Frankrijk. Tegenstanders van president Macron willen dat hij oproepelt. Ze hebben een motie van wantrouwen ingediend... omdat ze boos zijn over zijn pensioenplannen... en de manier waarop hij die wil invoeren... Het hangt nu allemaal af van één oppositiepartij, vertelt correspondent Frank Renaud. Maar die partij is weer verdeeld. Sommige leden zijn tegen, anderen zijn voor de pensioenhervormingen. En niemand weet precies hoeveel leden van die partij voor of tegen de motie van wantrouwen gaan stemmen. En dat maakt het zo spannend. Het kan echt de ene of de andere kant op gaan. Als de motie hier doorkomt, moet Macron weg. Als hij hier niet doorkomt, dan de pensioen, gaat de pensioenleeftijd in Frankrijk definitief omhoog. In de haven van Rotterdam zijn dit weekend vijf uithalers opgepakt. De jongeren waren over een hek geklommen, twee van hen zijn pas 16 en 17. De laatste tijd hoor je veel verhalen over uithalers. Dat zijn vaak jonge mensen die door andere criminelen worden ingezet om voor geld drugs uit containers te halen. En ondanks miljoenen doden, lockdowns en vaccinruzies... zijn we door corona niet ongelukkiger geworden. Er is groot onderzoek geweest onder 100.000 mensen in 137 landen. Volgens The Guardian gaven die mensen hun geluk eenzelfde score als voor corona. En dan nog een opvallend moment bij de Kraker in de derde klasse D in Drenthe, tussen Veenhuizen en Vitesse 63... In de eerste helft kwam een buurtbewoner boos het veld oprijden... op zijn scooter, om de spelers aan te spreken. Dat is de normaalste zaak van de wereld, grapte de trainer van Vinhuizen na afloop. Ja, dat is wekelijks. Ja, ja. Nee, nee, helemaal niet. Uh, ik weet niet wat er gebeurde. Voor mij had het met, met iets met vuurwerk te maken... en paarden, uh, ik weet het niet, maar uh, ja, heel een gek moment. Ja, gekke uitleg ook, maar het klopt wel. Voor de wedstrijd was inderdaad vuurwerk afgestoken. De paarden van de buurman waren daarvan geschrokken... en dus kwam hij verhaal halen. Het weer nog veel grijs vandaag en op steeds meer plaatsen valt ook wat regen of motregen. Het wordt 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopend Badhoevedorp, 3 kilometer file, vertraging van 5 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Simply Red, en, uh, Red, ja prachtige muziek. Hè. En die, uh, die, hebben, die hebben heel wat hits gehad in het uh, verleden. Ja, zeker. We gaan uh, het tweede uur beginnen met uh, Van Goedemorgen Zondvoet. En, en over we... hits gesproken? <coughs> ja, Willem uh, ja, heeft, ja, ik mag... even, He, even, even. Heb je wel eens een hit gehad? Of ik wat gehad? Een hit? Een hit In de top 40? Na, nee, dat niet bepaald. Nee. M mijn professie is niet helemaal hits. Ik nee. ben natuurlijk wel toch op een zekere manier populair... als organist in de ja, regio. Ja. Absoluut. Ja. Nou, we zijn nog een beetje bij aan het bijkomen van... morgen. Uh, nou, uh, die, uh, die man die vanochtend even speelde, ja. Ik zag daarbij, maar ja, <mooi>, hè? fantastisch. Ja. Nou, uh, ja. Hij had zijn gitaar bij zich. Ja. Uh, jij wilde je orgel meenemen. Ja, Dat is niet helemaal ja. gelukt, hè? Maar ja, het is 2005, <laughs> nee. dus even een tijdje ja. bezig. Hè? Nee, maar... Ik zeg nog even wat we gaan doen in de tweede uur. Uh, Willem Stroomhol zit hier. Uh, welkom, Willem. Om te praten over de kwestie concerts... en het colorie. Uh, ensemble. Ja. Uh, daarna gaan we praten met Arie Griefjoen over de winst van de boeren-burgerbelang uh, bij de provinciale Statenverkiezingen. en uh, als, uh, als laatste gaan we nog praten met Ayla van Kessel, uh, regisseur van uh, de film De Goede Mens van Zandvoort. Ook een leuk onderwerp trouwens. Zeker, zeker. Maar uh, nu gaan we praten inderdaad met Willem Strooman. Uh, classic Concert is morgen, morgen ja. weer. Hè? Ja, ja, morgenmiddag uh, 19 maart. Om 3 uur begint het in de protestantse dorpskerk ja. op het dorpsplein. Dat de mooie, die, die, die hele mooie kerk. Ja, ja die met dat torentje kerk. en zo. Ja. En, hoe, hoe is de akoestiek daar? Nou, die is wonderbaarlijk. Ja? Want er zijn wel eens kerken die een vreselijke lange ja. film hebben. Ja. Wat voor organisten wel leuk is. Maar voor kamerensembels, zoals morgen, is dat niet leuk. Nee. Maar het heeft precies het heeft wat ruimtelijke werking... maar er is geen vreselijke, hinderlijke galm. Ja, dat, misschien komt het om die kerk niet zo heel erg lang uh, is. Hij is niet zo heel groot. Nee, nee, hij is, zo hij is niet nee. zo heel groot. Niet zo hoog. En hij is heel oud. Het gewelf, het gewelf is van hout. Ja. Nou, ik goed? heb er zelf ook een paar keer opgetreden met de Song of Monaco. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja, dat was dat ja. de grote Ik hoef je niets te, te vertellen. Dan. Dan weet je. Nee, ik weet precies hoe het klinkt, Willem. Maar morgen gaan we luisteren naar het uh, colory Ensemble. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> uh, uh, colory Ensemble. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het woord Dat lijkt natuurlijk op het Engels color of kleur. En dat is dit ensemble letterlijk. Want ze brengen morgen maar liefst acht verschillende muziekinstrumenten mee. Zo. En uh, het wordt bespeeld door vier... heel veelzijdige instrumentalisten. Ik noem ze eventjes. Rianne Jongsma speelt fluit. Piccolo, altfluit. Linge Arise speelt hobo en altvio. En dan is Arjen Jongsma erbij. En die speelt marimba en vibrafoon. En Frans Douwe Slot is pianist. Oké, okay, nou de meeste muziekinstrumenten ken ik wel. Maar marimba, wat is dat? Uh? Marimba, dat is toch een soort slaginstrument. Zou ik, zou ik ja. Mee, ja, ja, ja. ja. ja. ja okay. een beetje en, xylofoonachtig, Ja, xylofoonachtig. Mm, mm, en ik mm. kan me niet herinneren deze instrumenten ooit in de kerk gehoord te hebben. Dus nee, het is een kleurrijk ensemble. Dat en zeggen, dat is ja. wat ze doen. Uh -huh. Nu heeft het concert heeft een motto meegekregen. En dat motto dat zegt rondom de Hollandse Chopin. Een Hollandse Chopin. Hollandse Chopin. Leg eens uit. Nou, dat leg ik uit. En het is een concert met muziek rondom de componist Gerard van Bruggen Fok. Hij is in Zeeland geboren. Is daarna een heel deel van zijn leven. Heeft hij hier lokaal in Aardehout en in Heemstede gewoond. En welke jaar? En gewerkt. Rond 1904 is hij hier in Heemstede komen wonen. En in 1935 is hij overleden. Hmm. Oké. Okay. En hij was een dubbeltalent zoals het heet. Hij was behalve componist ook nog een kunstschilder. En zijn broer was ook componist. En heeft ook hier in Aardehout gewoond. Dus hm. heel lokaal. En um, ze zijn dus allebei in uh, Middelburg zijn ze geboren. En toen hij een jaar of 17 was. Heeft hij dus een heel boek met preludes voor piano gecomponeerd. En dat trok zelfs. De aandacht van niemand minder dan de Noorse componist Edward Grieg. Edward Grieg, mooi. Die, die was daar zo geporteerd van hmm. en die sprak, en dan sprak ik even met de stem van Edward Grieg, die zei, hoogst talentvol, uh, niets is zonder inhoud of betekenis. Het werk heeft wel iets met de geest van Chopin te maken, maar het is niettemin geheel eigen. Hmm. En dat zinnetje, maar dan in de Dolors, geest in van Dolors, Chopin. He? Ja, dat, dat zinnetje, de geest van Chopin... dat heeft dus die, uh, dat coloro-ensemble dus letterlijk genomen. Ja. En die hebben dus uh, allemaal bewerkingen van stukken. Behalve, dus een heel aantal van die preludes... worden morgen gespeeld. Maar daar is niks aan bewerkt. Dat is gewoon puur piano zoals de originele compositie is. Okay. Maar het is alleen muziekinstrumenten er wordt niet gezongen? Ongeveer. Nee, het is niet nee, nee. Vooral, nee. Oh, okay. Het is echt muziekinstrumenten. En dan, ja, dan eromheen... Is natuurlijk ook een compositie van Edward Grieg. Mm -hmm. ja, die man die is aan het woord geweest. Dus daar wordt uh, Aus Holberg Zeit uitgevoerd. Maar dan bewerkt voor dit Colorie-ensemble. Uh, ze hebben het zelf bewerkt. Dan heb je nog uh, een aantal heel geliefde pianowerkjes van uh, Maurice Ravel, En die worden dus ook bewerkt voor het uh, ensemble. Mm. Dat zijn dus de parfumpoelen en Fontainebond. En het leuke duetje, Moeder de Gans, maar dan bewerkt voor instrumenten. En als heel groot contrast een uh, allegro uit uh, de symfoniek dans van uh, Serge Rachmaninoff. En ook allemaal bewerkt voor uh, dit instrumentarium. En wie, wie bewerkt dat? Doen ze dat, dat zelf? Dat hebben ze zelf gedaan, ja. ja. ja. Is ja. dat moeilijk? Dat is ongelooflijk. Dat wil zeggen, als je dat altijd doet, mm -hmm. dan wordt dat steeds gemakkelijker. Ja. Ik heb voor koor eens zettingen gemaakt. En als je dat voor het eerst doet, dan weet je... de ene noot niet onder de ander te krijgen, hoor. Dat nee. is echt waar. En, uh, maar op een gegeven moment dan... Uh, dan rollen de noten rollen uit je, uit je pen. Dat is, uh, ja, ja. dat is zoiets als hier voor een microfoon spreken. Ik weet nog dat ik ooit voor het eerst met mijn leerlingen een middag organiseerde. Dat ik van een briefje voorlas. Hartelijk welkom. Ja. ja, weet je. Nou, dat doen ja. wij niet hoor. Nee, <laughs> nee, nee, maar componeer jij zelf ook? Nou, ik heb dat een keer gedaan. Ik heb, uh, een hele zomer heb ik uh, een orgelstuk gecomponeerd. En een aantal vrienden hebben dat deels en geheel uitgevoerd in 1979. Zelfs een jongen is op concertreis naar Engeland geweest, heeft dat daar gespeeld. En het is daarna een heel klein beetje in de vergetelheid geraakt. En och, misschien poets ik het nog eens op, Afgezien afgezien wat, wat kleine stukjes... Maar dat, dat, dat is één stuk geweest? Dat is een stuk van zeven delen, ja. Oké, okay, en, en hoe lang duurt dat dan? Bij elkaar een half uur. En daar ben je gewoon een hele zomer mee bezig ja, geweest. Ja, daar ben ik een hele zomer Zo. mee bezig geweest. Ja. Dat ja. zijn toch wel aardige werkjes. Dat is toch... En het orgel dat barst uit zijn voegen van de energie. Dat moet natuurlijk ook. Huisvleet. Ja ja, ja, ja, ja. Maar, dus dat maar het is gewoon is, leuk om te doen ook. best wel. Nou, nee. Oh, Misschien die... ben ik daarom gestopt van componeren. Dan ja? slaap je s'nachts niet en dan heb je pijn in je buik. En, ja? en oh, dan ja. hoor ik in mijn hoofd hoor ik precies wat er moet klinken. En dan loop ik naar de piano. En dan heeft het indrukken van één toets van de piano... hetzelfde effect als dat je met een speld op een ballon... Ja, al je gehoor ben je ja, kwijt. Alles. Ja, niet, te alles te ja. niet te geloven. Dus dat is heel erg moeilijk. Nou, het is maar goed dat wij niet uh, componeren. Hey, componeren, ja. ik wens het niemand toe. <laughs> He? Ik wens het niemand toe. Nee, dat begrijp ik. Is. ik. Het, is ja. ja, het is een bevalling. Dat ja, is een ik kan me ja. voorstellen. Ja. En deze muzici die uh, morgen te beluisteren zijn... die hebben allemaal uh, individuele prijzen ook gewonnen. Ja ja, uh, ja, ja, ja, ja. Dus ze komen van verschillende hoeken en ze hebben elkaar ontmoet. Ja, het Concours en ja, uh, ja. Uh, de Concoursverstichting Jong-Muziek muziek in Nederland. Ja. En de Prinses Christina Concours Precies. hebben ze allemaal ja. gespeeld. En ze hebben dus met elkaar dit uh, ensemble ooit eens opgericht. Met als idee van, wij willen zo kleurrijk mogelijk spelen. Ja. En de mensen dus een heleboel instrumenten laten zien. En dat gaat morgen zeker lukken. Want ja, een marimba, ik moet zeggen dat ik daar benieuwd naar ben. Ja. Fibrafoon. Ben ik ook benieuwd naar. Ja, tuurlijk. En die piano over die stukken van, van die Gerard van Brueck en Fouck. Ik ben daar bijzonder benieuwd naar ja. wat daar gaat klinken. Je hebt het ook huh. nog niet gehoord? Ik heb het nog niet gehoord. Nee. Oké. Okay. Nee. Je hebt ze nog nooit op zien treden? Ik of? heb ze nog nooit nee, op zien nee, treden. Nee. Nee. Hebben dat, ze ook platen gemaakt? Dat zou ik niet weten. Dat ga ik ze morgen vragen. Ze We zijn wel op, uh, radio, op radio 4 geweest. heb ik. Ze zijn op radio 4 geweest. Okay. Ja. Ja. En je zou het even kunnen kijken op, uh, op YouTube. Of ze misschien ja. die opgenomen hebben. Ongetwijfeld. Want iedereen neemt op YouTube op. Ik doe het ook. Maar zij ja. hebben dat ook gedaan. Ja. Dus, uh, dat is natuurlijk zo. Dus, ja, leuk. Uh, en uh, mensen kunnen morgen gewoon bij de kerk nog kaarten kopen. Je kunt kopen. bij de kerken nog kaarten kopen. Het is, uh, de deur gaat open om half drie. Mm -hmm. Het concert zelf begint dus om drie uur. En de toegang is tien euro. Ja, ja. En voor dat kaartje krijg je van ons nog gratis koffie en thee. Nou, nou kijk ja, ja. eens. Waar, waar vind je het nog? Wat, he? wat, wat wil je erom? Oh, ja, en, en de vorige uh, concert, was dat redelijk bezocht? Nou, buiten onze verwachtingen. Ja? Oh ja? Dat, trouwens, alle concerten... Wij zijn nu als bestuur... Jullie hebben een, een belangrijk Qua publiek. Okay. Qua publiek, maar... We zijn echt heel succesvol tot op heden met, uh, met uh, de bezoekers. Hartstikke leuk. Ja, maar de ja. Vorige keer hadden we er 120, 130. Uh -huh. En we hadden gehoopt op, op 60, weet je. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus we hebben dat morgen ook. ja Vol verwachting klopt, klopt ons hart. Ja. Hoeveel mensen kunnen er in de kerk? Nou, zo'n 200 wel hoor. Okay. Ja, als je echt helemaal vol zit, kunnen die. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat heb ik al meegemaakt met het van Monaco al in het begin. Ja, dat is het echt berommelrom vol, ja. ja, ja maar in de tijd, de tijd, in de begintijd dat dit nog de protestante dorpskerk was. Mm -hmm. stonden dus alle stoeltjes als kerkbanken heel dicht ja, op elkaar. Ja. Dat is voor mijn tijd. Ja. Maar zat die kerk, er zaten 250, 300 ja. mensen in die kerk. Ja. Ja. Ja. Maar, dus maar toen ja. zaten ze ook zelfs nog. Ook uh, boven nog, ja. Oh, boven ja. nog, ja. 400 zijkant, mensen. Ja. Ja. Ja. En wat dat ja. betreft. Ja, dat is de droefheid van, van de huidige tijd. Mm -hmm. dus, ja, dat, dat, is, dat is gewoon voor... Nou, gelukkig dus u... Wordt het niet meer als kerk gebruikt? Nog steeds, ja. ja? zeker. Nog Alleen nog wel, dus... Ja, ja. En ik zet mij in, ook heel erg voor die kerk... om, om te hopen of we dat volk kunnen oude voort kunnen zetten. Ja, ja. Maar dan zit ik boven op mijn orgel... en dan kijk ik tijdens de diensten over de balkonnen beneden... en tel ik de kopjes... Ja, vorige keer waren het er wat meer, Er zaten er 25 mensen. Ja, ja. Maar ik heb er ook wel meegemaakt, dan kijk ik naar en dan zie ik 15 mensen. Ja. Van de gemiddelde ja, is... leeftijd 80, 85 jaar ja, dat is. Geen goed dus zeker. je kunt op je vingers uittellen hoe lang houden wij dit hier nog vol. Hm. En het gaat me aan het hart. Ja, we hebben met de dominee uh, ja. we wel eens hierover gesproken. Ja. En het is moeilijk om de, om de jeugd uh, te ja. interesseren weer, hè, voor, voor de kinderen. Er is hier een protestants-christelijke basisschool. Hm. En er zitten ouders die het belangrijk vinden... dat hun kinderen dus die protestants christelijke ja. traditie meekrijgen. Je krijgt die mensen niet dat ze zeggen... van laten we op zondag naar de kerk komen. Ja. We, hebben al, we hebben dus faciliteiten voor een kinder, uh, kinder, ja, kinder, kinderkerk hierbij. Ja, ja, ja. We hebben vroeger ook altijd gehad een kindernevendienst. En alles kan bij ons. Alles kun je doen, alles is er. En... Ja, moeilijk hè. Het is, ja. Dit is best. Ja. En dat, dat, dat, ik vind dat heel... Toch aan de ene kant triest, aan de andere kant kennelijk, ja. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe is de maatschappij veranderd? Ja, nee, dat, hoe, is, dat is een enorme ja. ja, het, het ligt niet aan het oorlogsspel. hè? dat denk ik echt. Nee, hoor. ik heb vorige week zondag nog echt een, een compleet concertstuk tijdens de dienst ja. gespeeld. Dan moet er even een riedeltje, en dan zeg ik, nou, ik doe geen riedeltje, ik doe even een echt stuk... Mm -hmm. Benedictus uit de organisme van Heide. En iedereen van, oh, oh. Dus, ja, ja, maar doe ja, je dat ja. uit je hoofd? Nee, dat, heb je wel dat je... kan ik wel uit mijn hoofd. Oh ja? Maar ja, dat kan ik wel uit mijn hoofd. Ik kan eigenlijk alles uit mijn hoofd. Ik, dat is ook een nummer, ik heb daar gigantisch op zitten repeteren. Ja. En, uh, maar dan vind ik het toch altijd, voor de zekerheid vind ik het lekker als het voor me staat. Ja. Dus ik lees het niet meer. Huh. Maar... Ik heb het even. Waar ben ik? Oh, daar zo. oh ja, waar ben ik? Daar zo. Dat. En werk je dan ook met een. Met een tegenwoordig zie je al die muzikanten met een iPad? Nou, het lijkt mij niks. Nee? Dit lijkt mij gewoon niks. Bla, gewoon blad muziek zo. Nou oh, ja, het, als je toch vertelt, afgelopen dagen. Ik heb dus morgen met een ander koor en een andere kerk en uitvoering. En ik heb gisteren de hele avond zitten krippen en plakken. Kopieën maken en zo maken. Dat ik het zo kan omslaan en dat ik het zo kan spelen. Ik bedoel, dat, dat is mijn. Ja. Uh, ja. Het is ook mijn hobby om lekker te knippen en te plakken met die noten. Ja, maar onderhand ben ik wel met die noten bezig. Als mm -hmm. speel ik ik zie ze wel. Ja, ja want jij, jij speelde meerdere orgels, hè? Door, ja. eigenlijk door het hele land. Of tenminste... Nou, ik ben uh, organist in Permanent, uh. in de Nicolaaskerk. En ik ben organist hier op Zandvoort uh, in de Dorpskerk. En ik ben uh, organist van de, de wereldberoemde Krijtberg in Amsterdam. Ja, ja. En, en welke orgel speel je het liefst eigenlijk? Nou, dit, zal ik je dit vertellen. Vertel. Dat orgel in Permanent. Ja, dat is, dat is gewoon de nachtwacht van Rembrandt is ja, orgel. Ja, zonder meer hoor. Dat orgel is bekend tot in de omstreken van, ja. uh, van Europa, zeg maar. Dus dat is heerlijk om te spelen. Ja. En dat is dus Duits barok. Dus 1700 is dat. Maar die Krijtberg, dat is absoluut in alles gewoon het tegenovergestelde. Het is dus 1900... Het is tegenwoordig, is de, de toetsenmechaniek is gedigitaliseerd. En er zit een computer op waar je alles met het orgel kunt, kunt, kunt schakelen... en doen wat je maar wilt. Nou, dat in Permanent zit dat niet. Nee. Maar dat betekent dat je in Permanent totaal andere muziek speelt... en kunt spelen mm -hmm. dan in die Amsterdamse Vrijder. Ja, ja, ja, ja. En ja. beide is leuk... Ja. ja. Tuurlijk. En je hebt natuurlijk altijd de mazzel dat je nog je instrument mee hoeft te nemen. Nee, dat is... nou, Nee. Ja, dat is lekker. Als drummer. Ik, wij ja. hebben een ander probleem. Hey, dat is. Neem bijvoorbeeld de, de nieuwe kerk op de Dam in Amsterdam. Ja. Dat is dus daar zit een stichting. Dat is een museum. En die mensen die zijn vreselijk autoritair. Ze weten zelf nog niet hoe je met een sleuteltje het orgel aan- en uitzet. <laughs> maar zij bepalen wel wanneer jij wel of niet speelt en of je speelt. Ja. Uh, Moos en kijken in Amsterdam, gigantische conflicten tussen mensen die daar willen orgel spelen. En de mensen die daar zeggen van, oh, dat, nee dat doen wij niet, dat laten we niet. Oh, ja? Dus, en, en ze weten niet eens, nogmaals, hoe moet je me aanzetten? Dat weet ik, maar ze zijn wel de baas op. Ja, dat is jammer, hè? want uh, zijn er nog veel organisten in Nederland of niet? Ja, nou ja laten we even uh, recapituleren: Colliery Ensemble, morgen om drie uur in de dorp. Ja, Dorkster. nee, dat klopt, dat klopt. Met muziek zeker van Gerard van Broeken Fok. Ja. En uh, een diverse instrumenten, wat allemaal zeer kleurrijk gespeeld gaat worden. Kun je zeggen: Komt allen. Ja. Drie uur. Ze willen niet Per Gint, van de nee. Griek, nee. helaas. Nee, hartgekund. even van mijn... Ja, ja, Daar kan je op Spotify vinden. Spotify vanavond. Ja, ik, denk, ik zeg het toch even. Maar... Het maar het dat ik. Voor... <laughs> <laughs> oh, dat nou, hier geen piano? Goed, Willem. Willem, hartstikke bedankt. Morgen drie uur, voor 10 euro kun je de kerk in. Dan krijg je nog koffie toe. Ik hoop dat jullie weer... soms zijn zo'n 150, 200 mensen. Dat zou mooi zijn, toch? We gaan ervoor gewoon. Ik hoop dat deze uitzending aan meegeholpen heeft. Zeker wel. Uh, uh, fijn weekend ja, en, uh, en, en, en een goede goede goed, goed uh, concert Sorry. morgen. Ja. Okay, We gaan lekker. een stukje muziek draaien. In, Monaco, in Mexico, sushi in are, Cuba is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 En de moon van uh, Mila, Milo. Milo uh, bij, uh, bij ZFM. Goede, uh, goedemiddag, het is vijf uh, en half twaalf. En we gaan uh, praten met. Uh, even kijken hoor. Adi Grifium gaan we praten. Ja, van de, burger, ja. de burgerbeweging. Die de grote winnaar is geweest van uh, de verkiezingen. Ja, Adi stond op de zevende plaats van de BBB in de uh, provincie Noord-Holland bij de statenverkiezingen. En um, ja, ze hebben hoeveel zetels gehaald in Noord-Holland? Vijftien of zo? Negen. Oh, negen. negen. Al vijftien is voor de eerste kamer waarschijnlijk, of 5, 6. Ja, zes. Maar goed, dat komen we straks wel ja. op. Maar negen uh, voor Noord-Holland. Wat ik me afvraag, uh, ik zat te kijken naar die uh, verkiezingsuitslagenavond uh, de eerste, uh, zeg maar, uh, uh, hoe heet dat? De, de, de eerste uitslagen kwamen uit de provincie Noord-Holland, de, de exit poll. Ja. En toen zag je meteen, nou ja, het BBB Geweldig. Ja, we hadden, Enorme overwinning. Ja, we hadden in de provincie vijf, misschien zes zetels verwacht voor de Provinciale Staten. En helemaal niet op meer nee, gerekend. Maar jij, jij, jij was zelf in het provinciehuis, ja. he, begreep ik? Ja. Hoe, hoe kwam dat over, dit, om negen uur? Die ja, wij, wij, wij waren om negen uur in de zaal en er waren alle partijen. En dat was op zich wel heel leuk om, om daarbij te zijn. Het is ook al spannend natuurlijk. natuurlijk. En om half tien kwam de eerste poll en dat was toevallig of niet Noord-Holland. Ja, negen uur was dat. Ja, half tien. Ja. Dus nee, negen uur. Of negen uur al maar. Ja, negen uur, absoluut. Ja, en, en dus dat was ineens van, wauw, BBB gaat hier wel heel hard. Wat, wat, wat was jouw eerste gedachte toen je dat zag? Nou ja, wij, wij, wij geloofden het eigenlijk niet, want we hadden verwacht dat de Noordoostelijke provincies wel grotendeels ja, uh, BBB de grootste zou Drenth, worden. Drenth, Drenth, maar Drenth. zeker niet in deze provincie. Ah. En nu het hier als zo goed ging. Dachten wij, hoe gaat het dan verder in dit land? Dus het was eigenlijk een reactie van ongeloof dat het zo goed was. Ja, want mijn eerste gedachte was: dit wordt een historische uitslagavond. Ja, want er werd meteen geschakeld naar bed, ja. waar Caroline van de klas uh, ja, zat. Inderdaad. En die zag ons. En die zag die uitslag en die dacht ook bleek later van... wauw, als dat al zo hoog gaat, hoe gaat het dan in alle andere provincies? Nou. En dat bleef maar zo doorgaan die avond. Ongelooflijk. Ja. Want uiteindelijk zijn we in alle provincies de grootste geworden. Ja, uiteindelijk wel. Ja. In Utrecht ging in, in Utrecht ik er nog even om. Maar ja. nog ook nog de grootste, ja. Ongelooflijk, hè? En zelfs bij de waterschappen is twee derde ook BBB als eerste. Ja, nou, ja. Onvoorstelbaar. Wat voor stemmen zijn dat? Want niet iedereen is boer, iedereen is burger natuurlijk, maar ja. uh, niet iedereen boer. Maar uh, hoe schat jij dat in? Wat, wat is, zijn het proteststemmen geweest voor naam? Nou, het is, Er zijn een heleboel mensen, inwoners in Nederland, die niet tevreden zijn over hoe het gaat. Hoe de regering in Den Haag een aantal dingen doet. Dat heeft met grote thema's te maken. Toeslagofferren, wat niet snel opgelost wordt. Stikstof. Stikstof, Groningen. Ja. Uh, iedereen zegt toch, ja, als het in Den Haag was gebeurd... was het lang hersteld. Ja, ja, ja, en, ja. En, en dan heb je een, een rapport van de enquêtecommissie... en dan zegt uh, Mark Rutte, ja, ik ga over twee maanden over praten. Dan denk ik, ja, dat is acuut. Dat kan je niet twee maanden uitstellen. En als je dan leest dat je 74 cent van een euro betaalt... aan juridische kosten en advies... en 24 cent aan echte hulp dan denkt iedere normale burger, waarom draai je dat niet om? Dus het is eigenlijk een beetje ongeloof wat de regering eigenlijk allemaal doet. Ja. Dus er zijn ja. een heleboel mensen die ontevreden zijn... en mede daardoor op BBB hebben gestemd. Ja, maar gaat de BBB dat allemaal uh, repareren en uh, goedmaken? Nou, wij realiseren ons wel dat nu die uitslagen zo groot zijn... dat we een hele grote verantwoordelijkheid ja. hebben ja. om het goed te doen. Ja. En daar zijn we heel serieus over aan het nadenken... over aan het praten, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. En we realiseren ons ook dat we allemaal mensen zijn. We hebben 139 statenleden in heel Nederland... van de pakweg 580. Ja, wij kunnen ook niet altijd alles 100% goed doen. Er zal ook af en toe wel misschien iets fout gaan. Maar er is wel een hele drijf binnen BBB... om het heel goed te doen. Om proberen voor elkaar te krijgen... dat er weer vertrouwen in de overheid komt. En dat kunnen wij nee. niet alleen. Dat moeten we met z'n allen doen. Nee, nee we moeten jullie, samenwerken. Ja, jullie wel voorbeelden hoe je het niet moet doen natuurlijk. Ja, maar het is... Het, of of is, het, hoe het mis kan gaan. Ja, het is heel makkelijk wat ik ook net zei om, om voorbeelden te geven waar het mis is gegaan. Maar waar het echt in het land om gaat. Dat de mensen weer begrip hebben voor elkaar. En naar oplossingen gaan die werkbaar worden. En dat je een beetje weggaat van de extreme standpunten. Maar een van de grote opdrachten is nu om uh, coalities te vormen ja. in de provincies. Ja. En daar moet eigenlijk nu BBB in alle provincies zeg maar, het voortouw in nemen. Zij, zij moeten zeg maar, de anderen gaan uitnodigen om te kijken of er, een, of er een, uh, een coalitie mogelijk is. Ja, dat klopt. Het is in Nederland gewoonte dat de grootste partij eigenlijk begint met het gesprekken met andere partijen en daar het voortouw, het voortouw in neemt. Ja. Ja. Ja, ja. Maar uh, zal dat lastig worden? Of, hoe, hoe zie je dat bijvoorbeeld in Noord-Holland? Ja, dat is nog niet te zeggen. Nee. Nee, als het goed is, dan, dan als je het heel verstandig doet... dan ga je met alle partijen praten. Ja. En uiteindelijk liggen bepaalde partijen meer of minder... en waar het ook om gaat, waar je elkaar expliciet uitsluit... omdat je harde standpunten hebt die niet willen bewegen. Dat ja. gaat het lastig worden. Ja, dat gaat het zeker lastig worden. Want in veel provincies is GroenLinks en partij van de Arbeid... en D66, zit in de coalitie. Nou, die hebben toch op het, zeker op het bijvoorbeeld stikstofdossier... hele andere standpunten... Daarom denk je dat het wel lastig zou kunnen worden hoor. Ja, dat, dat stond meer. Maar waar het echt om gaat, is dat wij in dit land willen leren samen te werken. Ja, oké. Okay, maar uh, toch uh, staan jullie een lijnrecht tegenover elkaar. Wat, Op sommige of, wat dat betreft. betreft. Dat is, hebben heel veel partijen die lijnrecht tegenover ja. elkaar staan. Maar goed, uh, in de stikstof bijvoorbeeld, uh, om dat maar even te noemen. Wat, wat ook de bouw stillegt. Stille stille en ik las gisteren dat er geen, geen spoorverbindingen meer gebouwd kunnen worden. onder die met, met het stikstof, et cetera. Maar uh, 2030 is nu uh, het jaar waarin uh, zeg maar dat opgelost zou moeten worden. Zou ook 2040 of 2045 kunnen worden. Ja, de wet zegt formeel 2035. Ja, 20... ja, dat klopt. Het regeerakkoord zegt 2030. Ja. Nou, dan kun je nu zeggen dat de regering er extra spanning op legt om dat vijf jaar naar voren te halen. Ja, dan moet, ja. je, moet je eigenlijk hard hardop nadenken van, is dat nou wel verstandig? En je ziet ook, en dat bleek voor de verkiezingen, dat met name het CDA al heeft gezegd... ja, we gaan dat niet uitvoeren. Die hebben zelfs notabene in de krant daar een brief over geschreven... vanuit acht provincies van de twaalf. Hm. VVD beweegt ook een beetje. D66, D66 beweegt nog niet. Ook in de coalitie is nog geen eenheid. Dus dat is wel belangrijk, dat ze die eenheid ja. gaan krijgen... En dat ze heldere kaders gaan scheppen. De regering heeft beloofd dat 1 juli dit jaar... er heldere kaders komen voor stikstof... die dan door de provincie moeten worden uitgevoerd. Laat eerst de regering maar bewijzen... dat ze 1 juli halen. Dan gaat het weer uitgesteld ja, ja, worden. Ja, ja. Dus we moeten met z'n allen... De regie voeren op een heel belangrijk thema. Ja. En je kunt ook zeggen, we kunnen heel hard beginnen met het oplossen van klimaatproblemen. En je kunt ook die klem eraf halen dat het in 2030 af moet zijn. Ja. En... Een voorbeeld, als ik nu een trainer zoek en ik wil over twee jaar pakweg 100 meter in 50 tellen lopen. Dat is onhaalbaar. Ga eerst eens heel hard trainen. En ga dan kijken of je voldoende talent hebt om dat waar te maken. Nou, wat zijn je dan? 100 meter in 50 nou, tel? 400 meter in, en in, de, in, in liggen, 50 hoor. tel of zo. Ja, nee, maar, he, he, he, heeft BBB genoeg uh, um, uh, talentvolle uh, kandidaten? Ja. Ik heb het meegemaakt. Het hele uh, selectieproces. Het is een heel zorgvuldig proces geweest. Mm -hmm. En BBB was de eerste in die, die in december vorig jaar... alle lijsten rond had en die zijn in een algemene ledenvergadering aangenomen en er is heel serieus geselecteerd op mensen van allerlei ja uh, kenniskunde met name in de eerste ja de eerste vijftien plaatsen kijk als je 28 staat dan dan zeg je, hè, ja, ben je lijfduur, ja. dan weet je zeker dat je er niet in komt. Meneer Bluis uit Zandvoort staat op 30. Ja, ja, die klopt. komt er ja. ook niet in. Ja. Ja. Maar de eerste helft, er is wel heel serieus op geselecteerd. Maar goed, uh, uh, toch zijn er een heleboel uh, staten, nieuwe staatsleden van BBB... die weinig politieke ervaring hebben, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Niet iedereen, maar, maar de meeste wel. Ja. Ja. Maar wij zijn als kernteam uh, bij de provincie... al meer dan een half jaar intensief aan het samenwerken. Wij mm. komen elke week bij elkaar... We hebben al statenvergaderingen gevolgd. Ingrid Tessijn, die onze fractieleidster is... die zit al bij presidiumbesprekingen. Die mag niet praten, maar die zit er wel bij. Die zit er al maanden bij. Wij volgen al commissievergaderingen. Die evalueren we ook. Dus we zijn ons echt aan het inleven in hoe dat gaat. Ja. Nou, uh, als we het even op Zandvoort betrekken... Uh, uh, daar is BBB niet de grootste geworden. Nee. Daar was uh, de VVD hè, met uh, ja. 1100, 1200 stemmen. Jullie duizend, uh, bijna duizend. Of rondenduizend, duizend maar, in Zandvoort. Uh, hoe zie je die uitslag? Nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Want, want uh, in Frans zoals de Grand stond. er zijn helemaal geen boeren in de regio. Nee, nee dat is ook zo. Nou, ja, maar het willen wel allemaal burgers. Ja, precies. Ja. Nee, maar ook hier leeft het dus. Ja. Ja, als je in Zandvoort de tweede partij wordt. is dat eigenlijk heel goed. We hebben ook ja. helemaal geen campagne gevoerd. hier. We nee. hebben geen bord gezien. Nee. En dat hebben we ook bewust gedaan. En, en toch is die uitslag heel goed. Wat ja, was het ja, je... jouw eigen drive om, om bij BWB te, te, te gaan uh, zitten? Nou, ik. Uh, dat nucht, die nuchterheid en het boerenverstand, daar ben ik wel mee opgevoed. Ik ben geboren op een boerderij mm -hmm. in op Koude. Mijn ouders hadden twintig koeien en zes kinderen. En economisch ging dat niet helemaal goed. Dus toen ik een jaar of elf was, zijn ze die boerderij gestopt... en zijn ze een ander bedrijf gestart. Dus ik heb dat wel meegemaakt van huis. Ander bedrijven, ja, meewerken. Je moet die eten. We eten ook met z'n allen samen, dus je moet ook iets doen. Ja. En mijn ouders waren heel nuchter, gaven ook heel snel verantwoordelijkheid. Gaven ook heel duidelijk van dit doen we wel, dit doen we niet. Dus... En met elkaar helpen, dat was ook belangrijk. Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik twee was, uh, is onze boerderij helemaal afgebrand. Toen had ik een broertje van één. En wij zijn alle twee bij twee aparte kennissen van mijn ouders opgevangen een half jaar lang. Mm -hmm. Tot die boerderij weer was hersteld. En ik herinner mij, toen ik in de polder woonde, we hielpen elkaar met van alles. We fietsten met z'n allen naar school. Als er iets was, ging je even naar de boeren. Naar de buren, je hielp even. Dat is wat in deze tijd toch een beetje weg is. Iedereen ja. zegt, ik ga hard op mijn bel drukken opzij. Ik moet op het fietsbad er langs. Iedereen denkt om zichzelf. Dus dat een beetje naar elkaar omkijken... dat is een beetje weg. En BBB, een van haar kernwaarden is... dat willen we weer een beetje terug in deze ja. maatschappij. Ja, maar jij, jij bent... Uh, voordat je bij Zee kwam in Zandvoort... Uh, de politieke beweging Zee... die ja. is in, nu één zetel heeft... Ja. in de gemeenteraad hier in Zandvoort. Jij bent, je was toen voorzitter. Ja. Uh, nou ja, goed, dat was de nieuwe politiek hè, van uh, Zee. En uh, dat was meteen eigenlijk uh, een grote probleem. Ja, partij. helaas zijn er grote problemen ontstaan. Ja. En, hoe, hoe, hoe kan dat nou? Ik bedoel, jullie, jullie hebben toen in, in, uh, gezegd: van nou, we, we gaan het uh, heel anders doen. En, uh... Nou ja, dat was ook echt de overtuiging om dat te doen. En helaas is dat anders gelopen. En, en uh, ja, toen hebben op basis van dingen die toen gebeurd zijn, hebben ze zeven van de negen kernteamleden gezegd: wij willen niet meer door met, met Mirko en zijn vader. En we hebben daar ook een persbericht over, ja, over uitgebracht. En we tools, hebben ja. ons daarvan ja. ja, En zij zijn verder gegaan. Ja. Helaas ja. is het zo gegaan. Maar, maar de, ben je niet bang dat het zoiets ook in de BBB kan gebeuren? Of? Nee, dat is onvoorstelbaar. Ja, Wij onvoorstelbaar. zijn heel goed georganiseerd. En niet van gisteren. Al twee ja. jaar lang is de organisatie heel goed. We hebben een stabiel bestuur. Een hele sterke landelijke organisatie. Uh, dus dat gaat helemaal niet gebeuren. Heel ja. veel cohesie. Kernteams ja. werken al heel lang met elkaar samen. Uh, voorbeeld, wij hebben vanuit Noord-Holland bedacht om een, een stand te krijgen op de huishoudbeurs. Nou, daar zijn we geweest. Heel veel enthousiasme ook van mensen. We zijn aan de lentebeurs in uh, uh, Brezand geweest. Wij zijn de enige partij die daar geweest is en dat, dat werkt ook cohesie. Mm -hmm. uh, en, dat, en we komen elkaar dus in de provincie steeds tegen. We hebben ook altijd al samenwerking met mensen gehad die in de waterschappen zitten. We hebben ook geluisterd naar de problemen die de waterschappen hebben. Dus die cohesie is heel groot. Hm. Maar dus, je, Vier jaar geleden werd de Forum voor Democratie de grootste, ook in de Eerste Kamer. Ja. Hadden elf zetels. Uh, uiteindelijk is er één van overgebleven. En de rest is allemaal weggevaagd door de ruzie en weet ik het allemaal. Ja. Afgesplitst. En, dus daar ben je ook niet bang voor bij de BBB. Nee, ik dacht de kans dat dat gebeurt: nul. Procent. Nou, maar jullie zijn heel goed, uh, wat je zegt, uh, heel goed uh, georganiseerd. En, en, maar jullie, had, jullie hebben deze winst ook niet zien aankomen. Nee, dus, daar dus, moet je straks mee omgaan. Ja. En, en, en, en daar, daar voorzie je, voorzien jullie geen probleem in? Het wordt heel moeilijk om dat waar te maken. Ja. Omdat, je, omdat nu die uitslag zo groot is, wordt die verantwoordelijkheid ook groter. Ja. Heb, je, heb je Caroline van der Plas er al over gesproken of niet? Niet na woensdag, nee. Nee. Die nee, hebben we wel eerder ontmoet. Ja. Het is een uh, charismatische vraag. Ja, is, als je er tegenkomt, is het net zoals op televisie ja, te ja, praten. is het ja. gewoon zichzelf en, en ja. dat is het dus. Maar ja, dat is natuurlijk ook een deel van het succes. Ja, ja, dat, is, ja. Dat, is, dat spreekt ja. Een, hoop, ja. een hoop mensen aan. Denk ja. Ik ja, En ook. zij is natuurlijk heel veel in beeld geweest en iedereen weet wat ze zegt en hoe ze doet. Nu moet ze weer de Tweede Kamer in en we moeten het landelijk in de provincies allemaal doen. Ja. Ja. En Ari Grifion gaat de Eerste Kamer in, ja, begrijp ik? Ja. Want jij had je van tevoren al aangemeld, hè, om uh, eventueel de Eerste Kamer uh, ja. te uh, hoe, hoe werkt dat? Um, nou ja, als je kenbaar maakt dat je daar voor kandidaat wil zijn, dan, dan uh, moest er een soort. Op... Maar bijvoorbeeld die eerste zes die, eerste die boven jou stonden op de lijst bij de BBB Noord-Holland, die hebben dat niet gedaan. Jij was de eerste van die ja, lijst. Dat ja, dat klopt. Oh, zo, zo werkt dat. ja. ja, ja. En dat gebeurde elke er zijn drie mensen uit deze provincie die de Eerste Kamer ingaan. Ja. En twee daarvan stonden niet op de lijst van de provinciale Staten. Ja, ja. Okay. En ik stond toen ik eraan begon op nummer 15 van ja. de provinciale mm -hmm. Staten. Toen dacht ik, ja, daar ga ik niet mee. Iets doen voor BBB. Dat nee. is te laag op de lijst. Dus ja. toen heb ik mij voor de Eerste Kamer gemeld. En dat is een heel zorgvuldige procedure geweest. sollicitatiebrief schrijven, motivatiebrief schrijven, cv maken... Uh, is een onafhankelijke vertrouwenscommissie opgezet door het bestuur, daar een gesprek mee geweest. Die hebben dat allemaal beoordeeld, die hebben het aan het bestuur voorgelegd. En het bestuur heeft in overleg met die vertrouwenscommissie keuzes gemaakt. Ja. En daar is die lijst uit ontstaan. Ja, want jullie worden enorm groot in de eerste Kamer. Ja, 15, 16, 17. 16, 17. Ja. Ja. En daarmee groter dan GroenLinks ja. Partij Tijden Armee. Ja. Ja. Die worden er 15 al waarschijnlijk. En we hebben vorige week een kennismakingavond gehad met alle kandidaten van de Eerste Kamer. En wat mij wel meteen opviel, is dat er heel veel kenniskunde en ervaring ja? in zit. Dat is niet even bij elkaar geraamd van we moeten mensen hebben. Dat is een heel zorgvuldige lijst met heel veel ja, mensen. expertise. Absoluut. Ja. En, uh, ja. Wat is jouw belangrijkste expertise? Ik ben mijn hele werkzaam leven registeraccountant geweest. Mm -hmm. Bij, bij, bij Deloitte, bij PwC. Ik ben hoofd geweest van de caseur-accountsdienst... van KPN Telecom, toen het nog één was met POP. Ja, ja. Dus ik heb echt in de financiële wereld gewerkt. Ja. ken, ken, ken jij ja, anderen... die zich ook voor de Eerste Kamer hadden aangemeld? Of een had enkeling je... wel, ja. Ja, had je hem ja, misschien ja, ja. eerder gezien. Maar... Ja. Dus dat, dat is een sterke... Uh, sterke groep. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Hè? Tuurlijk, ja, de Eerste Kamer is natuurlijk... Het, het, het, ja, om het met een mooi woord te zeggen... de rechtsstaatelijkheid ja. van de wetten bepaalt. Ja, dat is een heel ja. serieuze... Ja. Ja, taak die je hebt. Ja, je en dat moet, te moet je ook he, goed, he? goed doen. En dat willen ja. we ook heel goed ja. gaan doen. Ja. En heel ook bij, in principeel, in de zin van... dit is de wettelijke rol van de, van de Eerste Kamer. Doe dat dan ook. Treed er niet buiten. En wanneer gaat het allemaal uh, uh, plaatsvinden? De installatie is op 13 juni. Oké. Okay. De verkiezingen voor, voor de Eerste Kamer zijn op 30 mei. Ja, professioneel ja, statenleden ja, die gaan precies. kiezen. Ja. En dan is twee weken later is de installatie. Ja, okay. ja. Ja. Zie jij de boeren uitgekocht worden de komende twee jaar... Deels wel, als we dat willen, dat wel. Als we dat vrijwillig willen. Ja, als we vrijwillig niet? willen, ja ja, ja, ja. ja, maar goed, uh, op willen we willen dat waarschijnlijk niet, hè? Nee, maar ja, er zijn een heel veel boeren die geen opvolging hebben. Nee, eh, daar waar ik ja, geboren ja, ben, ik maar, ben in de winkelpolder geboren bij Op Koude. Uh -huh. Eigenlijk onder de rook van, van Amsterdam. Uh -huh. Toen ik jong was, waren er 17 boeren en nu zijn er nog vijf. Ja. En ik ben nog steeds ja. goede vrienden met mijn overbuurman, die inmiddels uh -huh. ook wat ouder is. En die gaat stoppen. Ja. Ja, en die heeft geen opvolging. Ja, dus ja. er gaan ook op natuurlijke wijze een aantal boeren stoppen. Ja, begrijp ik. En vrijwillige ja. uitkoop, ja, dan, dan heb je al een aantal dingen misschien. Ja, dan. nee, dat is waar. Ja. Dan dus, dus, dus ga je in de goede richting, zeg maar. Ja. Uh, nou, ik wens je heel veel succes, uh, Arie, in de eerste Dank je wel. En, ja. uh, ook, uh, met dan blijf je volgen. Heel goed. Ja, blijf je zeker <laughs> volgen. Nee, we, we zijn er wel trots op als zand, heet, Zandvoort. We inwoners van Zandvoort natuurlijk. Ja, zeker. Dus ja. Uh, we zijn er trots op op. Hoe lang woon je al in Zandvoort? Nou ja, ik word zelfs als Zandvoortig genoemd, maar we wonen hier nog maar uh, vier jaar. Oké, dat gaat de goede kant, Benkler. <laughs> nog een paar jaar daarbij we ja, ja, Nee, Arie, hartstikke bedankt. En probeer de belangen van Zandvoort ook te behartigen in de Eerste Kamer, zo zeggen. Het zal lastig worden, maar bedankt okay. en een goed weekend. Prima. En succes. Dank okay. u wel.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 Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet you. I think you like a candelina. I know that grandma would've loved her like she was her She makes me feel at home.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 You might Bridget bij ZFM. Jij kent ook alle Jo, ik, uh, ja. ik ben van alle markten thuis. <laughs> Goed, we gaan aan het laatste onderwerp van Goedemorgen Zandvoort beginnen. En de goede gaat... mens van Zandvoort. De film van uh, Toneelvereniging Hildering. Uh, speelt daarin mee, maar het is de film van Ada van Kessel. Uh, welkom, Ayla. Oh, en uh, Peter Bluis zit ook bij ons. Hij is van Toneelvereniging Hildering en heeft een. Wat ga je nu allemaal doen? Ja, we zitten net een, een, oh. een, een, een dingetje te bekijken op uh, internet. Ja. En, uh... ja, er wordt veel gedeeld op Instagram over hoe de film tot stand is gekomen. Oh, ja. ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, nee, ja. De goede mensen verstonden wordt op 1 april, als het goed is, uh, uh, geen is, grapje is de, is de première. Geen grapje. Nou ja, ik, ik, bloed serieus, maar vragen. Maar ik hoor net dat hij nog niet klaar is. Klopt dat? Kijk, het is natuurlijk de enige datum die nog vrij is bij de krocht. Niemand wil op 1 april, want ja? iedereen ja, denkt ja, dat dat ja. een grapje is. Ja. Maar uh, voor ons kwam 1 april heel goed uit, want het is een zaterdag. En we hebben smiddags en s avonds de film. Ja, 3 uur en 8 uur, hè? dat? Ja. Ja. ja, en dan is hij zeker klaar. Maar inderdaad, op dit moment worden nog de laatste puntjes op de i gezet. Ja. Namelijk, de muziek wordt speciaal gemaakt. Ach, wat leuk. door wie? door Ernst Piekerelle. Dat is iemand niet uit Zandvoort. Maar zei maar... Ernst Migraine? Oh jee, nee. Ernst Piekerelle. Oh, nee. nee, was toch verkeerd. En uh, wij hebben eerder samengewerkt op films. En, uh, maar hij woont in Amsterdam. Hij is componist en violist. Mm -hmm. hey, maar even dat wordt nog gemaakt. Even terug naar het begin. Ja. Hoe ben jij hier opgekomen en hoe is het tot stand gekomen? Ja, de goede mens van Zandvoort is oorspronkelijk de goede mens van Sezuan. Een toneelstuk van Bertolt Brecht, geschreven mm -hmm. in 1940. Ja. Ik las dat in een boekje. Dus normaal zie je een toneelstuk op toneel. Maar ik las het boekje en ik dacht, dit is zo leuk om met, een, uh, met veel spelers iets lokaals van te maken. Want het is... Uh, ja, Brecht zal het niet leuk vinden dat ik dat zeg, maar ik las het als best wel kneuterig stuk met heel veel mensen die betrokken zijn en die allemaal komen parasiteren een beetje op de hoofdrolspeler. Mm -hmm. En uh, mij leek dat een, uh, ja, een heel leuk, leuke gelegenheid, een groot spel eigenlijk, om dat met de lokale spelers te doen. En wat is het verhaal? Het verhaal is dat drie goden neerdalen op aarde. Waaronder Peter. Peter is ook aanwezig. Die is Peter een is van de drie god. goden. Ik ben, ik ben sowieso een god. Had ik nooit af jou Als, als je mij heeft. ziet komen, dan zeggen ze... Hoe kom je aan dat goddelijke lichaam? Ja. Er was nou, een dan we moeten hier nu voor... even afkappen, maar ga verder. De voorwaarde waar Peter mee wilde doen... was dat hij de rol van een god kreeg. Nee, dat is ja, goed. Drie goden dalen hier op aarde op zoek. Um, nou ja, Ze zijn niet vaak op aarde geweest. En nu komen ze op aarde om te kijken... of er nog wel goedheid is onder de mensen. Of niet iedereen egocentrisch is geworden... Uh, voor zijn eigen hakje zorgt. En uh, niemand reageert op hun. Nee. Behalve één uh, jonge vrouw, een schoonmaakster... Die, die is juist heel blij om ze te zien. En die ontvangt ze in hun huis. Maar, maar zij heeft heel weinig in haar bezit. En toch geeft ze hun een slaapplek. En nee. de goden zijn zo ontroerd eigenlijk daarvan... dat ze toch een goed mens hebben gevonden... dat ze haar, Rijkelijk belonen. En wie speelt Dat is Romy Borstel. Mm -hmm. Zij is uh, een van de jongere leden van, uh, van de toneelvereniging. Hildering? En, ja, van Hildering. En zij, uh, ik, ik was heel erg gecharmeerd van haar. En zij wou ook heel graag een grote rol. Waardoor ze dus ook. We hebben drie weekenden gefilmd. Waardoor ze ook alle drie weekenden beschikbaar wilden zijn. En er zijn natuurlijk mensen die mee willen doen, maar minder tijd hebben dan dat. Ja, maar ze zijn allemaal ze zijn natuurlijk uh, uh, acteurs. Ja. Uh, in een film uh, acteren is een heel ander uh, spelletje. Ja, best wel. Dus we hebben eigenlijk, het is allemaal um, mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Mm -hmm. En ik heb daar een, samen met Hildering een voorstel voor gemaakt. Waaronder een leertraject. Dus niet alleen de film maken, maar ook. Workshops in aanloop daarheen van hoe verschilt spelen in een film... en filmmaken van het maken van een toneelstuk. Dus we zijn bijvoorbeeld begonnen met een workshop van Daniela Oonk... Een, een geschoolde actrice hier uit Zandvoort. En die heeft de eerste kneepjes een beetje bijgebracht... van hoe maak je, hou je het kleiner, hoe blijf je bij jezelf... hoe ga je echt uit van je eigen emotie en je rol... In, in plaats van dat je de, de achterste rij moet bereiken. Of respect. Ja, effect kan, wil ik kan dat ook ja. wel een beetje. Ja, ja jij kunt een beetje duidelijk. Ik ben, want jij bent natuurlijk een, een, toneel, toneel. een toneelspeler, al ja. een jaar of twintig uh, ongeveer. En uh, als je emoties tonen, dan willen ze dat graag uh, uh, 40 meter achterin in de zaal, willen ze ook zien of je blij of, of je verdrietig bent. En op het moment dat er een camera 15 centimeter van je snot uh, vandaan is. Dan moet je dus iets minder plooien in je, ja, je, je lijf ja. uh, ja. tonen. Dus het was voor mij best wel een stap. Voor jou een hele grote stap. Een, een hele, hele grote ja. stap ja. <laughs> om uh, klein te spelen. En uh, ja, kennelijk ben ik getalenteerd, want ik mocht zomaar ja. god worden. Dan nou, moet ik het zelf ervaren. Nou, uh, eigenlijk ben ik niet zo gecharmeerd van het, van het filmen. Uh, als je toneel speelt, dan ben je anderhalf, twee uur ben je aan het vlammen. Uh, je hebt contact met je publiek. Uh, mm -hmm. Je bent geconcentreerd. Je kan geen fouten maken. Je kan meer, geen fouten veroorloven. Op het moment dat je voor die camera staat... dan doe je ook je stinkende best. En dan hoor je van Ayla, de regisseuse... Peet, het was fantastisch. Maar we doen het nog een keer over. Ja. En nog een keer. En nog een keer een ja, keer is of zeven aan toe. Dat is het handige natuurlijk. Ja, het enige ja. is dat je dus je rol niet hoeft te leren. Want na zeven keer heb je hem wel in je hoofd. Ja, hoor, die rol. Ja. Maar is het het wachten geen, uh, geen, geen andere... Uh, als je op toneel in staat, dan die, gaat uh, het in één keer door. Ja, weet je, oh, klopt. Je, ja. En nu moet je elke keer wachten. En uh, nou, neem maar een kopje koffie. En, uh, ja, de, de, en de laatste de... draaidag, het was echt een crew. Uh, wij speelden uh, buiten, op straat. En het was koud. Het was <laughs> zo verschrikkelijk koud. Echt, ik, ik kon mijn vingers niet meer bewegen. Er, er zat geen beweging meer in. Ik heb een hele grote hoeveelheid... Ik heb een hele grote hoeveelheid whisky na afloop gedronken... <laughs> om een klein beetje op temperatuur te komen. Maar ja, je hebt het ervoor over. Hè. Ja. Als je eenmaal diep in de ogen van Ayla gekeken hebt, maar ja, doe je maar, alles. Maar Ayla, ja. jij, jij, uh, ja, je, je, je gaat dan opeens een film maken met, uh, met toneelregisseurs... Uh, die ja. niet professioneel zijn. Wat, wat, Acteur. uh, acteurs. Uh, acteurs die niet professioneel zijn. Ja. Dus dat, dat, uh, dat geeft allemaal uh, problemen, eigenlijk. Ja. Die je moet oplossen ja. om het voor elkaar dat te krijgen. Dat vind ik ook wel leuk, natuurlijk. Dat ja. wist ik van tevoren. Wat, wat, wat is jou het meest opgevallen in dat hele verhaal? Um, nou, het is ook weer niet dat ik met non-acteurs heb gespeeld. Mm -hmm. Het zijn echt wel uh, allemaal mensen die het heel <lacht> leuk vinden om te spelen. Dus eigenlijk wat mij het meest is opgevallen is dat... Uh, dat er zoveel, superveel passie was... en geen gêne. Dus de drie goden liggen op een gegeven moment... bij elkaar in bed. Echt bovenop elkaar bijna. En dat deden jullie gewoon. Dat is echt geen probleem. die lag onder Twee vrouwen en één man. Ik bedoel, moet ik het uitleggen? Nee, nee, laat maar het Het is de radio. Ga je gang. ja, iedereen zat er toch wel heel lekker in. Ja. Ik moest... Figuurlijk, hè? Ah, ja, <laughs> <laughs> Dus ja, het meest is opgevallen dat het eigenlijk heel soepel ging... omdat iedereen zo enthousiast was. En als je dan uh, toch iets anders in je hoofd hebt zitten... als regisseur dan wat er komt... dan moet je daar soms omheen. Want dan lukt het niet om dat heel anders aan te pakken. Maar we hebben echt veel gerepeteerd. En daar is vaak geen tijd voor met... Uh, met professionele acteurs... omdat ze heel veel andere dingen te doen hebben... of er is geen budget voor. En wij hebben juist uh, elke woensdagavond... voor een aantal maanden toch wel gerepeteerd. Waardoor iedereen toen hij op set aankwam... in zijn rol zat. En ook niet snel daaruit viel. Dus er was best wel veel concentratie. Maar als ik nu Peter hoor... dan denk ik, wat heb ik ze allemaal aangedaan? <lacht> hey, en hey. ben je nu aan het monteren, neem ik aan? Ja, de montage is wel af, gelukkig. Dat mm -hmm. mag ook wel twee weken van tevoren. Maar er wordt dus nog aan de muziek gewerkt. En de color grading, zo heet dat. We hebben De kleurcollectie. Uh, ja, dus ik heb met de montage naar redelijk flatse beelden gekeken. Maar dat worden allemaal hele mooie kleuren. En dat mm -hmm. wordt door de cameravrouw allemaal bewerkt. Maar jij, jij hebt meerdere films gemaakt, daar, eigenlijk, klopt dat. Ja, korte wat, wat, films. Allemaal korte films. Ja. En deze is wat langer. Is die, deze, is deze is 40 is, 45 minuten? 45 minuten Ja, zo'n 40 minuten. Ja, ja, ja. Maar wat, wat voor korte films heb je? je uh, een kleine... Ja, uh, nou... Ik, ja. ja. Eentje nou, ik, was, ik, ging uh, over Hannie Schaft. Ik weet een Dat goed een voorbeeld. Oh, Hannie Schaft ook. Goed voorbeeld. Als jij uh, een deze dagen naar het museum gaat... Ja. Dan uh, uh, heb je een, een kamertje waar uh, een, een, een paar... Uh, uh, afbeeldingen staan van, van mensen in kledij. Ja. En daar staat ook een, een monitor te draaien... met een kort filmpje wat Ayla ook gemaakt heeft. Dat gaat over een jongetje dat uh, is thuis... en dat kijkt naar een schilderij van een vissersvrouw. Van, van, een, van een vrouw die zeg maar de weg van Zandvoort... door de duinen naar Haarlem, naar de ja. vismarkt te uh -huh. En die jongen verdwijnt in het schilderij en ontmoet... Dat vissersvrouwtje. Oh, uh, en het gedaan. is ja, ja, ja. zo verschrikkelijk leuk. Okay. Echt, dat moet je zien. Nee, ja, ik kom nou, wel regelmatig... Ja. Ik heb dat mooi gezien. We gaan ja, kijken. Ja, leuk. Nee, dat Het duurt tien minuutjes, dus het kost niet heel veel van je tijd. Nee, maar het is, ja, Ayla, jij, jij komt... Sorry. Maar jij komt uh, van de filmacademie. Ja. Je, je bent, uh, hebt daar een regieopleiding gedaan. En, uh, en is dit het grootste project... wat je tot nu toe uh, uh, uh, in handen hebt... Nou, vanwege dat budget van het Fonds voor Cultuurparticipatie heb ik heel veel um, zelf. Dus ik was producent en regisseur in mm -hmm. dit geval. Dus in die zin was het een heel groot project. En ben ik van begin tot einde helemaal betrokken. En kost het ook gewoon daardoor heel veel tijd. Meer dan andere projecten ja. die ik heb gedaan. Wil je meer gaan doen met toneelverlediging Helderling Oh, dat moeten we natuurlijk oh. bespreken na. Het, kijk, de spelers hebben de film ook nog niet gezien. Oh, die hebben dus, nog niet. Dus niet even het resultaat oh. afwachten. Of ja. de Volgende nog de mensen mag doen. Ja. Maar ja. Ik, ik, ik heb wel geprobeerd om in de traditie van Heel Drink te blijven. Als je daar op een toneelavond komt, dan is het echt heel erg veel lachen. Het zijn ja, vaak vluchten. Ja, ja, ja, ja, ja. oh, en ik hoop, en dat is best wel moeilijk af en toe met film, qua timing. En, maar ik hoop toch dat er ook wel veel wordt gelachen in de zaal. Misschien niet anderhalf uur lang of twee uur lang... maar drie kwartier, een, uh, een leuke avond. En we doen ook daarna een soort uh, Q&A. Question hè? Ja. Ja. ja, dat is leuk. Dus ja. mensen die dan iets willen weten over het proces... die uh, kunnen dan ons de... Ja, dat is hartstikke leuk. Dus jij vragen. zit ook op het podium aflopen om uh, vragen te beantwoorden? Of, uh, Ik denk het wel. Zoals ja. vragen ja. die wij hier stellen. Dat ja. die, die kunnen mensen dan ook... Uh, nou, dat is hartstikke Zeker. leuk. En we delen ook handtekeningen uit. Ja, nee, doen. nee. Ja. nee. Oké, okay, we hebben... <laughs> we, we Ik had ja. nog één vraag. Uh, uh, wordt hij uh, nog uh, op um, de Nederlandse televisie uitgezonden? Ja, daar ben jij altijd heel goed in, Ger. Om me groot te denken. Uh, wie weet. Uh, maar we doen hem eerst lekker lokaal. En misschien ook wel voor de mensen die... Uh die nou, onverhoop we... niet kunnen komen op 1 april op we... lokale televisie. Heel goed, we gaan okay. even zitten. En, ja. en waarschijnlijk over twee weken gaan we naar Montreux. Nou ja, Kijk. Uh, veel plezier Peter. Bedankt. in ieder geval. Ayla, veertje. jij bedankt. Uh, Peter, bedankt. bedankt. Dan. Uh, uh, heel veel succes op 1 april. want We moeten we bijna gaan afsluiten. Uh, uh, dit was uh, goedemorgen voor uh, de, de, de hele ochtend. De hele ochtend tussen <laughs> 10 en 12 met, uh, met uh, Leon aan de knoppen. Oh, ik kan ja, ook ja, afluiten, nee. Maar. Uh, be, be, nee, met Le gewoon... Leon van Nest aan de kloppen. De muziek was van Jelma. Tenminste, die was niet van Jelma Koper. Dat he. je ze zelf... oh. maakt het maar verder niet uit. Redactie <laughs> was van Hans Botman. Presentatie, Hans Botman. Gerrit We gaan... Uh...